Sinds vanochtend vroeg mogen de Spanjaarden weer de straat op om te sporten of te bewegen na een lockdown van 50 dagen. Mensen mogen in groepen de straat op tot 10 uur ochtends gewoon eens voor sporten. Daarna zijn ouderen en kinderen aan de beurt. In Spanje volgen de komende tijd meer versoepelingen. Winkels openen volgende week deels weer hun deuren en ook terrassen mogen voor maximaal 30% open. Mensen kunnen ook weer naar de kapper. Spanje is met ruim 24.000 doden een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.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 Op een bevolking van 1,3 miljard mensen zijn er 37.000 vastgestelde besmettingen en zo'n 1200 doden. De Indiase regering is ervan overtuigd dat de strenge lockdown, die ruim een maand geleden werd afgekondigd, effect heeft. En daarom wordt de maatregel met twee weken verlengd. Dat geldt met name voor de zones waarin miljoenen steden liggen zoals New Delhi en Mumbai. In de regio's die al weken geen nieuwe gevallen meer hebben gemeld, worden de maatregelen iets versoepeld.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 Ik geef het meer gas en ik bleef achteren hem rijden. Bij het eerst volgende de koffie zetten hij het kar aan de kant. Drie parkeerplaats had hij nodig. En ik de man erachter. Vlak erachter. We waren er tegenop. En fijn toen we binnenkwamen, bood ik hem een kop koffie en een nasiball aan. En we raakten aan de praat. Hoe kom jij uh, aan die naam met melk meer man op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook melkboer.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 je met melk meer Ah man, wat er wij toen allemaal te is Jongens aan toe. En ik voelde me de koning te raak. En ja, en van nu af aan crossen we dus samen door de straten. jongen die knul manoeuvreert met het karretje. Zoals ik een oude melkboer heb zien doen hoor. En als we wij onze karren voortraas in het ochtend geloven, zagen de ochtend gloren, vroor zorgen de flessen een machtige rinkel in de straat.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 de Nou Jan, dat was wel een zeer toepasselijk lied. Ja, dat was het dingetje.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 melkleverancier uh, kwam van de Sierkan. Want dat was natuurlijk vaak uh, ja, heel vroeg in de ochtend. Dus dat, uh, dat was dus niet zo makkelijk voor de buren. Ik weet er alles ja. van. Ja? Je hebt ja, van jullie, ja, wij hebben in de ja. Helmenstraat ja. gewoond en dat was tegenover uh, de, daar zat Kastien. Uh, dat, die schuine winkel in de Helmenstraat. Ja. ja. Dus daar kwam s'morgens ook om vier of vijf uur de ja. melkwagen. Als je later bent eraan gewend. Ja. Maar in het begin uh, was dat echt... Uh... Dat weet je dus nog. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan we even naar een muziekje luisteren. Benieuwd wat Cor nou weer bedacht heeft. Je weet in deze dagen niet, wat kan gebeuren morgen.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 Een grote vier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 Jeetje. Jan, inderdaad. Een koe op zolder. Nou, dat hadden jullie niet, hè? Nee, dat hadden een we koe niet. Op nee, zolder, want nee. de melk kwam elders vandaan niet van de eigen koe. In eerste instantie natuurlijk wel. Mel. Daar is je vader begonnen. Ja. Hè, met vanuit de meer van de eigen melk van de eigen... De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 Via mevrouw Tebenhoff, Die inderdaad weer op de scholen. Met de nieuwe lijsten. voor de volgende week. En uh, zo ging dat dan. Wat een administratie, hè? Ja, ja. ja, tegenwoordig gaat het allemaal via acceptgiro's. En dan komt de Campina ja. dat uh, brengen. Ze moesten ja, al, het al die dubbeltjes nog... en kwartjes. die rolletjes maken. En uh, ja, dat was wel heel werk. Ja. Nou, daar had ze zeker ja. een heleboel. Ja, dat deden de uh, kinderen van mevrouw Tebenhoff ook, vertelden ze. Ja. Die deden dat thuis, ja. Arbeidstherapie. Ja. <laughs>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 Want, dus, uh, of dat het. voor of na de sanering uh, was. Nee, dat dus weet je ook niet. Nee. Nee. Maar we hadden wel een heleboel melkboeren. Er waren heel veel melkboeren in Zandvoort. Nou, kan jij uh, eens een paar namen? Ik heb er ook wat, dus we vullen elkaar uh, aan. Ja, had natuurlijk Warmerdam. Ja. Die betrok de melk van Marienbos eerst. Dat was dus een, uh, ook een boerderij. In uh, Heemstede. Ja, he? Ja. Uh, van de Meijen. Um,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 We hebben dus al heel wat namen van uh, melkslijters, uh, zoals dat uh, officieel heette. Want ze, ze gingen dus om de melk te slijten langs ja. uh, de huizen. Ja. Voordat we uh, dit afsluiten, wat de melkhandel en uh, naar het strand gaan, want daar weet je ook heel veel over te vertellen, gaan we eerst weer even naar muziekje luisteren. Ja, dat is Is zo zacht als een kameel. We drinken op meer een druppel, we zoeken af veel De We steunt als arme boeren, is er is zo vooruit. Allemaal, allemaal, allemaal aan de mark. Da komt zijs in de karen, een hele leuke vriend was 21 jaar.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 Ik weet alleen niet. Uh, er werden ze naar school gebracht, bedoel jij ook. Ja, ze He? moesten het uh, meenemen naar school. Ja, maar daar kan ik me weinig van herinneren. Nou, ik, nou. Weet, ik weet het wel dat het bestond. Maar of wij aan meegedaan hebben? Nee, nou, ik dat weet, ik uh, weet het niet. ook niet echt nee. belangrijk. Uh, maar.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 Wel eens daar naartoe en dan vochten er gewoon om de bezem. Want dan vond je het zo leuk om de planken te vegen. Zo. De afgang. Yeah. Maar dat ging natuurlijk later helemaal over, hè? toen yeah. we yeah. zelf een tent hadden. Toen <laughs> het <laughs> moest. Ja. Yeah. En uh, dus opa had een tent en uh, later de broers van mijn moeder ook. Pieterrol, Simterrol. We hebben ook een tent gehad. Want uh, ja, Pieterrol, dat is uh, de, de vader van Pieter.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 Die heeft ook ergens gehangen. Ja, in het uh, uh, Open Luchtmuseum in Arnhem. En er uh, werden wel patent gemaakt dat hij daar hing. Nou, ja. Dus uh, daar zie ik dus uh, uh, mevrouw en meneer Brand, broer Dick. En uh, dus Mona zegt dat jij dat bent, die andere mooie dame. Ja. Met de zonnestralenvanger. Ja. Nou, dat is het einde van het programma. Nel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 En Pieter, jij hebt nog wel één minuutje om nog iets gezelligs te vertellen. Nou, nog maar een paar seconden. En alleen maar om Nel te bedanken dat ze hier in ons midden was. Ankie, bedankt voor het interview. Jan, jij bedankt. Eh, volgende week zijn we er weer met Ed Schansen. We wensen u een fijn weekend toe.